Deden. Zo kreeg onder andere de zanger van dit nummer, Norm Davis, 25 dollar voor zijn medewerking. En uh, het heeft later veel meer opgeleverd. En toen moest hij dus eigenlijk gaan optreden. En er werd dus gevraagd naar de Hollywood Argiles. En die bestond gewoon niet. Dat is natuurlijk wel erg raar geweest. Ze hebben het uiteindelijk natuurlijk wel opgelost. Er zijn wat uh, studiomuzikanten bijgekomen. Maar uiteindelijk is het toch... Uh, ja, eigenlijk uh, ten einde gegaan. Het is uh, ook weer zo'n one day hit. wonder. Nee, one, one day hit. fly uh, hit. Ja. Uh, ja, um, het, het is ook nog opgenomen... trouwens de, bij, uh, door de Beach Boys. Uh, en die hebben het op de... album Beach Boys Party gezet. En dat is 1965 gebeurd. Dit was trouwens een nummer dat... op, de, op het singletje werd gezet in 1960. En uh, hier staat... Ook de flipside was she know a lot about love ik heb er nog nooit van gehoord nee. goed het is uh, weer bijna tijd we gaan eruit met een uh, heel mooi nummer van The crazy world of arthur brown een groep uh, een engelse psychedelic rock groep uh, die gevormd is uh, door de zanger arthur brown in 1967 en uh, het is uh, een uh, ja, een, een nummer dat in 1968 uit is gekomen. Het is de eerste single van die groep. Uh, en, en uit. Oh nee, niet, niet alleen de single, het is niet alleen een single. Het heeft ook het album gestaan. En het is de enige album die de groep gemaakt heeft. Daarna is hij uit elkaar gevallen. Ze hebben nog wel een paar uh, singeltjes gemaakt voordat het gebeurde. En dit is er dan eentje van. Het nummer heet Fire. Door The Crazy World of Arthur Brown. Graag tot de volgende keer. I namens Dan Lovecraft. fire En ik bring you. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. Het incident bij een SO-tankstation langs de A27 heeft aan één persoon het leven gekost. Tussen Meerkerk en Gorkum zijn vanmiddag twee auto's de winkel van het tankstation binnengereden. Zes mensen raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of dat er opzet in het spel is. De twee auto's staan nog in de zwaar beschadigde SO-winkel. Het ongeluk gebeurde bij het tankstation langs de A27 in de richting van Utrecht naar Breda. Er brak een kleine brand uit, maar die is geblust. Volgens de politie is er geen explosiegevaar. Op de A27 bij Meerkerk hebben lange files gestaan. Het ministerie van Financiën krijgt twee weken extra de tijd om delen van ABN of Fortis te verkopen. Dat heeft EU-commissaris Kroes besloten. Kroes wil alleen toestemming geven voor de fusie van de twee banken als het nieuwe concern niet te groot wordt. Vorige week liep de geplande verkoop van ABN-dochter HBU aan Deutsche Bank vast. De komende weken gaan ambtenaren van Financiën samen met medewerkers van Kroes op zoek naar alternatieven. Voor 2 oktober moet een koper gevonden zijn voor onderdelen van ABN Amro of Fortis. Een vrouw uit Florida moet een jaar de gevangenis in omdat ze het lichaam van haar dode moeder jarenlang heeft bewaard. Ze hield de dood van haar moeder verborgen om zo het pensioen op te kunnen strijken. De voordeel, de vrouw krijgt niet alleen een gevangenisstraf, ze moet ook het geïncasseerde pensioengeld terugbetalen, omgerekend zo'n 157.000 euro. De moeder was al ruim zes jaar dood toen ze door de Amerikaanse politie werd gevonden. Het onderzoek blijkt dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan het weer, opklaringen en droog en minima vannacht rond 12 graden. Morgen geregeld zon en de middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Ik ben bij de hoek af te kikken van mijn verslaving. Ja, natuurlijk in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke dan verslaving van het vrije leven? Lois uh, hartstikke verslaving. Internetverslaving. Ze dus doen hier goed werk bij dan. De, dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. Tijd vult ik me een. Godverslaving. Alcoholprobleem. Dit is de hoop magazine. Heel hartelijk welkom, dames en heren, bij deze aflevering van de hoop Magazine. Het radioprogramma van de Hoop GGZ uit Dordrecht. Deze aflevering heb ik bij mij aan tafel te gast Rianne Toornstra. 25 jaar, uh, sinds vijf maanden opgenomen bij de hoop, En ik heb aan tafel zitten Erik Smit, preventiemedewerker bij de hoop. Wij zullen deze aflevering met hun in gesprek gaan uh, over onder andere de... De house zien waarin Rianne heeft gezeten. Het preventiewerk wat de Hoop ook doet om jongeren en ouders en uh, ja, begeleiders te bereiken over de gevaren van drugs, uh, alcohol. Uh, allerlei zaken die gewoon uh, bij gezondheid komen kijken. Um, en uiteraard hebben we ook hele goede muziek voor u nu Trading My Short. Yeah Rianne Erik, nogmaals hartelijk welkom bij mij aan tafel. Dankjewel. En, Rianne, wie is Rianne? Wie is Rianne? Nou, ik uh, ben 25 jaar. Ik ben uh, geboren in Leusden. Uh, mijn ouders zijn op uh, jonge leeftijd uh, gescheiden toen ik vijf jaar was. Uh, ja, toen ben ik eigenlijk opgegroeid uh, ook zonder vader. Hm. En uh, ja, ik kwam eigenlijk een beetje in de verkeerde wereld ook terecht, heel snel. Oké, okay, en heb je nog broers of zussen? Ja, ik heb een uh, zusje, 23 jaar, Hanna heet ze, en een broer uh, Bert. Ja. Hij is 27, hij zit hier ook op de hoop. Oké. Okay. Hij zit op de brug, hij is al helemaal klaar met hem gaat het ook heel goed, gelukkig. Zo, zo fantastisch. Ja. Um, je zei net al gelijk, je begon al gelijk van het begon heel snel fout te gaan. Um, met mezelf, met de verkeerde keuzes eigenlijk. Zeker, ja. um, je praatte over van uh, mijn ouders zijn gescheiden. Dat heb, dat heb je dus bewust meegemaakt als vijfjarige. Ja, als vijfjarige ja, heb ik, um, ik weet nog heel goed dat mijn vader uh, weg was. Ja, ik weet nog wel dat ik het heel erg vond. Ik was heel klein nog, maar dat is het eens ook nog wat ik weet. En ja dat, was, uh, ja, dat werd een heel impact gehad op mijn leven. Alleen, ik dacht van niets, maar ik besef nu dat het een heel groot gemis is geweest. Ja, ja want je zei ook al van inderdaad, gelijk al bij de eerste zin: opgroeien zonder vader. En ja, wat voor een consequenties heeft dat nog meer voor jou gehad, voor jezelf, in je ervaring? Um, nou, in ieder geval, ja, ik, ja, een vader in je leven is gewoon heel belangrijk. Die bevestigt jou ook om wie je bent en wie je mag zijn. En ja, ik heb nu gewoon alleen een moeder gehad. En ja, daar heb ik toch wel heel veel gewoon gemist. Ja, ja. gewoon in, in voornamelijk de bevestiging, ja de vaderrol uh, die je ook je moeder moet vervullen dan, hè? Ja. Ja, en ja. heeft je moeder dat daar ook pittig mee gehad? Nou, zeker. Ja. ja. ja. Nou, en uh, ja, zonder vader opgroeien is al heel pittig. Uh, en dan komen er ook nog verkeerde ja, momenten in verkeerde richtingen in je leven. En Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Hoe oud was je toen je eigenlijk echt al een beetje met verkeerde dingen in aanraking kwam? En wat voor verkeerde dingen waren dat? Nou, ik was uh, 14, 15 jaar... Um, in Leusden, daar ben ik opgegroeid. Ben ik naar de TIL gegaan, dat is een jongerencentrum. Mm -hmm. En ja, daar heb ik voor de eerste keer uh, ja, ben ik aan de drugs gegaan. Eerste keer een ecstasy pilletje. Um, ja, dat was gelijk raak. Ik uh, ben uh, toen uh, ja, steeds dieper eigenlijk gegaan. Maar begon echt met één pil. Mm -hmm. En uh, ja, hardcore. Um, ja, ook echt de gabbers zien. Maar ja, ik begon nog heel onschuldig, zeg maar. En zo leek het ook. En zo voelde het ook. Ja. Maar uh, ja, toen zat ik er al diep in. Je zegt uh, 13, 14. Uh, je ging naar de Pildon Jongerencentrum daar in Leusden. Maar uh, hoe ben je daar überhaupt terechtgekomen? Je had vrienden die gewoon daarheen gingen. Die zeiden van... Uh, Rianne, ga gezellig een avondje een keer mee. Nou, um, ik ben gewoon met de verkeerde mensen omgegaan. Ik ben uh, christelijk opgegroeid. Ik had christelijke scholen gezeten. En zeg maar ja, al mijn uh, schoolgenoten die zijn zeg maar, links gegaan... En ik ben echt rechts gegaan. Ik ben helemaal niet meer met hun omgegaan. Um, ja, ik ben echt ook denk ik tegen de verkeerde mensen aangelopen. Misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar ja... Ja, in Leusden ja, is ook echt altijd drugs geweest, ook nu nog. En um, ja, zo ben ik daar ook ingerold. Mm -hmm. Ja, dan ik ben even benieuwd naar toch dat ene kruispunt wat je zegt van... ja. Al mijn, ja, laat ik zeggen, goede vrienden gingen naar links, ik naar rechts. Maar er zit daar ergens wel dat kruispunt waar jullie met z'n allen op hebben gestaan. En, en is daar een trigger geweest bij jezelf? Omdat je dacht, ja, misschien wel omdat je eigenlijk geen vader had die je kon sturen. Of misschien ja, is het wel uh, toch uh, verdriet, pijn geweest dat je denkt van ik, ik heb iemand ik no e nodig. En toevallig kwam een van die verkeerde vrienden dan bij je langs. Ik denk inderdaad, zoals ik uh, nu heb geleerd en nu ook weet... dat ik ook zeker wel pijn wou verdringen. Want uh, ik ben toen ook met, met blowen ook begonnen en ook met drinken ook al. Mm -hmm. Ja, en ik merkte echt dat, dat gewoon uh, mijn pijn en mijn verdriet... die ik uh, ja, had, wel gewoon kon verdringen. Ja. En uh, ja, dat is ook niet meer opgehouden. Dat was ook echt een middel gewoon om geen pijn te hebben. Ja, dus je kon er gewoon met die pijn geen uitweg op. En toen, ja, een blootje, dat hielp om uh, gewoon even... Het verdriet te vergeten. Ja, ja. zeker. Ja. En nou, uiteindelijk kom je door middel van die uh, ja, verkeerde vrienden, de verkeerde zien, verkeerde keuzes uh, op dat jongerencentrum terecht een pilletje gebruiken. Ja, ja ik, soms heb ik dan het idee van uh, ja, uh, je gebruikt wat je weet niet waar je eigenlijk aan begint. Had je dat niet, of zat dat geen vraagteken in je hoofd van uh, uh, wat zou het met me doen? Of dacht je van, nou, ik kan nog de nacht door dan? Nee, ik wist eigenlijk helemaal niet wat het deed of een nacht door. Nee ik, nee, ik was er helemaal nieuw in. En ja, de mens waarmee ik was, iedereen deed het. En ik had ook geen geld. Ik heb hem ook gewoon gekregen. Ik heb hem mm -hmm. gepoft, zo noemden ze dat toen, poffen. Ja. En uh, nee, ik wist helemaal niet. En ook toen ik het had genomen, het was heel heftig. Ik was ook echt bang op een gegeven moment, want ik ging heel erg hallucineren. Ik heb ook hele enge dingen gezien. Maar aan de andere kant was het toch ook wel, ik had ook wel weer mooie momenten. En dat is het... Het erge ook van drugs is dat je eigenlijk vaker gewoon een mooi herinneren... De, de mooie dingen eraan herinnert. En daarna de dingen vergeet je heel snel. Mm -hmm. Dus je wilde weer opnieuw dat, uh, dat... Die goede herinnering wilde je nog een keer met een, een nieuw pilletje. Ja. ja. Ja. Alleen toen ging het uh, alleen steeds erger. Ja. ja. Steeds meer. Ja. En toen moest je ook gaan betalen voor je, uh, voor je pilletjes. Of voor, voor ja. het gebruik van de drugs. Ja. Ja. Ja. En uh, nou, je bent toen in de gabberscene terechtgekomen. Uh, dan zitten de, de, de vrienden, uh, de, zitten houden dan de verkeerde vrienden, hangen daar vaak ook aan vast aan, uh, aan de gabberscene. Uh, was dat alleen in het weekend of ging dat ook door de weeks door? Nou, ik kon uh, in het begin, uh, ja, alleen in het weekend uh, gebruikte ik. Dat is natuurlijk ook helemaal niet goed, maar hield ik het gewoon in het weekend en... Door de week uh, ja, werkte ik, maar uiteindelijk werkte ik ook bijna niet meer. Maar het kon ik er alleen nog wel gewoon in het weekend doen. Maar uiteindelijk uh, ja, ook gewoon door de week. Ja, en wat voor werk deed je dan? Ik werkte in de thuiszorg. Ik heb ook opleiding gedaan in de zorg als helpende. Ja. En dat vond ik altijd heel leuk, maar ik verpest het altijd. Dat ja, ik versliep. En, uh... Ja, en, en dat kwam uh, gewoon omdat je eigenlijk die roes aan het uitslapen was. Ja. Ja. ja, en ik ben ook later ook heel erg onzeker geworden. Ik was, vroeger was ik best wel gewoon zeker van mezelf. Um, maar toen ik drugs ging gebruiken... Um, dat verandert je heel erg van binnen ook. Um, mijn kijk op mezelf is ook heel veranderd. Ik ben heel erg onzeker geworden. En daardoor ben ik ook heel vaak gewoon op mijn werk niet meer gekomen... omdat ik gewoon heel onzeker was over mezelf. En met de drugs, dus, dan kan je dat ook weer wegnemen. Mm -hmm. En ja. ja. En um, ja, als je naar zo'n zo uh, drugsfeest uh, ging door de week... Of uh, in het weekend. Ging je dan het hele weekend gewoon vrijdagavond beginnen... tot, uh, tot zondagnacht, uh, maandagochtend vroeg door? Ja. In één stuk? Ja. Bijna zonder te slapen? Door helemaal van niet de... slapen. Niet slapen zelfs? Nee, uh, nee. Normale weekenden begonnen gewoon vrijdag tot zondag. Ja. Uh, maar de laatste jaren was het soms wel vier nachten, vijf nachten niet slapen... tot uh, ik helemaal para was en bang en hm. angstig. Verschrikkelijk. Ja. ja. En heb je ook in de tijd dat je uh, die drugs gebruikt hebt, de, de GHB, de, de ecstasy... heb je ook ooit nog eens de, het moment teruggehad van, van de eerste keer... dat je dat een keer aangeboden kreeg van dat pilletje? Heb je dat moment ooit nog eens teruggehad? Nee. Twissa woont samen met haar twee zoontjes bij De Hoop. Wat Twissa het liefste wil, is dat haar kinderen een andere jeugd krijgen dan zij heeft gehad. Haar vader overleed aan een overdosis drugs toen zij pas 15 jaar was... Twissa drinkt vanaf dat moment te veel alcohol om de pijn van dit verlies niet meer te voelen. Later gebruikt ze ook cocaïne. Als ze zwanger is, besluit ze om te stoppen met drugs... en ze blijft clean tot na de geboorte van haar tweede zoontje. Maar dan valt ze terug en ze besluit om zich bij de hoop aan te melden. Samen met haar zoontjes dus. Door uw gebed en financiële steun kan de hoop GGZ kinderen als Ismaël en Joshua helpen... om weer kind te worden. En om moeders als Twissa de zekerheid te geven dat het echt mogelijk is... Een nieuw leven opbouwen met je kinderen. Steun het project Kinderen van Verslaafde Ouders en maak een gift over op giro 38-38-38. Namens Twissa, Ismaël en Joshua, dank u wel. How many times have I The number is the same as the sand on the shore, but every time you've taken me back, and now I pray you do it once more. We gaan weer verder in gesprek met, uh, met Rianne en, uh, en uh, Erik... Over, uh, over de getuigenis die eigenlijk Rianne aan het vertellen is... over hoe diep ze echt was weggezakt. En uh, dat hebben we, voor de muziek hebben we daarover gesproken, Rianne. Hoe je vertelt eigenlijk van nou de verkeerde keuzes. Iedereen ging naar links en ik ging naar rechts. En daardoor uh, ja, kwam ik hoe langer, hoe verder in dat web... eigenlijk uh, verstrikt geraakt van, uh, van ecstasy, van pillen, van de house scene... Uh, in een, in een voorgesprekje sprak je ook over van... ik heb uh, onder andere ook in detentie gezeten. Uh, maar uiteindelijk kom je zo diep... dat je denkt van, nu moet ik eruit. Ja. Zo'n moment heb jij geheid gehad. Ja, heel vaak en, ook. Ja, en wanneer was het nou voor jou echt... dat je dacht van, nou zit ik zo diep... nu moet het echt gewoon... ja, nu moet ik er echt uit. Waar, hoe is dat gegaan? Um, ik denk ongeveer drie maanden voordat ik opgenomen werd in de hoop. Um, dat was, even kijken, februari volgens mij. Um, ja, toen had ik ook echt, ja, ik gebruikte toen elke dag. Het was zeg maar gewoon uh, vier nachten doorgaan en dan, uh, ja, drie dagen slapen. Ja, gewoon zo doorgaan en um, ik was heel mager. Ik, um, ja, ik vloekte ook heel veel. Ik, ik held ook heel veel, ik... Nou, ik zag ook helemaal geen uitweg meer. Ik mocht van mijn moeder niet meer thuis wonen. Mijn moeder kon het ook niet meer aan... hoe ik mezelf kapot maakte. Hmm. En het erg is ook en het rare gewoon... ...ik wist dat ik mezelf kapot maakte... ...en ik beloofde me elke keer van... ...nu stop ik er echt mee. En toch elke keer weer... ...toch weer gebruiken. Dan had ik bijvoorbeeld dagen geslapen... ...voelde ik me goed. Gewoon weer, weer een beetje lekker in mijn vel... ...en dan ging ik weer halen. Ja, want je, woonde, je mocht niet meer thuis wonen. Waar woonde je dan op dat moment... Uh, nou, ik heb een tijdje in uh, Utrecht gewoond. Bij uh, ja, mijn ex toen de tijd. Um, daarvoor ging het heel lang goed met mij. Ik had samen gewoond. Maar dat was overgegaan. Toen ben ik helemaal zelf afgekikt. En toen kwam ik een uh, jongen tegen. En uh, ja, toen ben ik met hem meegegaan. Toen uh, ben ik weer zo erg in de problemen gekomen. Weer gelijk aan de drugs. Toen ben ik uit huis gezet. Toen mocht ik niet meer thuis komen wonen. Toen is het langzaam steeds slechter gegaan met mij. Mijn moeder heeft me gezegd van... Uh, mijn broer zat toen al op de hoop. Van Je hebt echt hulp nodig. Zonder God reed je het niet. Mijn moeder heeft altijd gezegd. Zonder God reed je het niet. Hmm. Ik wist dat God bestond. Maar niet dat God er zo was als ik hem nu ervaar. Ik dacht als je gelooft, dan geloof je gewoon in God. en is het klaar. Maar niet dat je echt verlost kan worden van alle pijn en verdriet. Ja. Wat je meemaakt. Ja. Je moet als, als cliënt of als gast van de hoop moet je jezelf aanmelden. Dus jij hebt ook zelf die stap moeten nemen. en Even terugkomend begin van de vraag nog een keer van het gesprekje. Wanneer was het dan echt voor jou dat je zegt al van ik was zo diep... ...maar je moet een keer hebben gezegd ik pak de telefoon of ik neem die trein naar Dordrecht. Ja. Wanneer was het voor jou? In februari? Ja, februari. Ja, toen uh, ja, ging ik toch bellen met hoop. Mijn moeder die drukte de telefoon ook in mijn handen van Rianne moet nou echt bellen. En ik wist ook zelf, ik, ik moest het ook doen, maar ik vond het zo moeilijk om die stap te zetten... Maar ik heb gebeld en toen kreeg ik een man aan de lijn, een hele vriendelijke man. En ja, ik was op dat moment ook was ik, uh, ja, onder invloed. Maar die man, ja, ik, hij was zo lief voor me gewoon. En nou, toen gingen we praten hoe ik me voelde. En toen zei hij van, denk er maar over na. Um, toen belde hij me later terug, want ik zat nog heel erg terughoudend. Ik wou het ook eigenlijk niet, want ik vond het heel moeilijk. En toen later werd ik teruggebeld, toen ja, ben ik maandag terecht. En hij belde op een vrijdag, dus ik kan nog twee dagen... Zo. Ja, dus uh, ik dacht, ja, ik was heel zenuwachtig en ik wou ook echt niet gaan. Maar ja, toen ben ik toch in de auto gestapt met mijn moeder. Ja, nou, onderweg hier naartoe vanuit Leusden. Ja. Om je door de binnenrijden. Je was er misschien al een keer geweest of niet, om je broer te bezoeken? Uh, nee, ik mocht hier niet komen, okay. omdat ik gebruikte. Ja, maar dus je komt voor het eerst, ja, wij noemen het dorp... Op rijden, of niet? Um, ja, het, het kompas zat toen nog op de spuiweg. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed. Je kwam dus... Het, waar het echt de hoop begon is. Het hofje de hoop. Kom je dan binnen? Ja. En, en toen? Nou, ik vond het echt al heel moeilijk. Ja, ik, ik helde ook alleen maar. En mijn moeder was bij me wel. Ja, toen ik binnenkwam. Ja. Het was, ja... Ik, ja, ik helde echt eigenlijk alleen maar. Ook vooral toen mijn moeder wegging, we hadden afscheid genomen. Ik kwam daar binnen, ja. Toen ik er nu op terugkijk meer dood als levend. Met mijn spulletjes. Mm -hmm. Nog even gauw een sigaretje roken van tevoren. Nou toen mijn moeder je gezegd En ja, toen stort ik helemaal in ook. Ja. ja, en hoe ben je toen opgevangen door de medewerkers van de, van de hoop? Ja, of is dat, heel dat toen een fijn. beetje gegaan? Ja, dat was René. Um, ja, heel fijn, heel liefdevol. Um, ja, gewoon met open armen en uh, ja, ik was, heel, ja, zoals ik al zei, heel erg aan toe, maar ze hebben me echt opgevangen en ik voelde ook gewoon gelijk godsliefde bij hun. Ja, en dat was al een beetje waar je wat van wist natuurlijk hè, als, uh, ja, ja, als ik, in je opvoeding. Ja, in mijn opvoeding en het is eigenlijk bij mij best wel snel gegaan. Ik ben naar uh, Jacob Poelingen geweest, een cursus, een ja. training... Dus heb ik ook echt mijn hart aan God gegeven. En uh, ik heb voor me laten bidden. En ik heb ook een heel mooi woord van God gekregen. Via Dini um, ja Dat God echt mijn vader is. En hij zal me niet verlaten. En dat vond ik heel fijn. Omdat ik natuurlijk geen vader heb gehad. En um, ja. dat vond ik heel fijn. Het is een, een stuk. Een herstel van een hart. Hè? Gewoon doordat God je vader kan zijn. Ja. En een wil zijn. Ja. En Jackie Poelinger, dat is een zendelinge uit, uh, uit Hongkong... die ook een werk heeft daar onder drugsverslaafden. Die kan natuurlijk ook heel goed aanvoelen. Heeft zij ook met je gesproken ook toen, uh, toen ze hier was in die cursus? Nee, of heb dat je niet, niet. echt uh, met haar gesproken? Niet uh, persoonlijk, nee. nee. dat is eigenlijk via Dini gegaan, ook in diezelfde ja. cursus... dat Dini met jou gebeden heeft? Ja. ja en dan groep. heb je echt een heel bewuste keuze gemaakt om voor God te kiezen? Ja, ik heb echt toen bewust die keuze gemaakt. Ja. Um, en toen, uh, die dacht op was Nehemia en, um... Dat is een kerk hier in de buurt, hè? Ja, en toen, ze vragen altijd in het dienst of er mensen zijn die de keuze voor God willen maken. Toen heb ik, uh, ja, ben ik ook naar voren gelopen. Ja. Ja, dus heb ik heb mijn hart aan God gegeven. En dat was de start van een nieuw begin. Ja, ja. ja. Nog vijf maanden, een nou vijf maanden geleden niet. Ja, is het vijf, zes maanden geleden? Ja, zoiets. Ja, zoiets. ja, ja. Nou, fantastisch. Ja. ja. Mooi. Erik, jij hoort uh, nu het verhaal van Rianne. Zo schrijnend zal het uh, in de klassen uh, waar jij uh, preventiewerk houdt uh, nog niet zijn, of wel? Nee, inderdaad. Uh, dat is nog niet zo schrijnend. Hè. Het is altijd belangrijk om uh, uh, bij preventiewerken vroeg bij te zijn... zodat de tieners goed voorbereid zijn. Uh, op goede, dat ze goede keuzes maken. En, en, en dit soort situaties zeker voorkomen uh, worden. Zodat er een hoop ellende wordt bespaard. Ja, want uh, Rianne gaf net al aan van... ja, ik was 14, 15... Mijn kruispunt van mijn leven, je bent tiener, je, ja, dat, dat, de gieren, de hormonen door je lijf. Iedereen ging links en ik ging rechts. En dat was dus de stap in de verkeerde, verkeerde richting. Proberen jullie ook daar de jongeren ook juist van die stappen bewust te maken? Van ga je links, dan heb je dat. Ga je rechts, dan... Je We proberen dus uh, de consequenties zeker te schetsen, van die stappen bewust te maken. Uh, dat het heel belangrijk is wat voor keuzes je maakt. Uh, we, we gaan ook voorlichting naar die scholen. En dan nemen we ook altijd een ervaringsdeskundige mee. Zodat uh, het, uh, het eigenlijk een gezicht krijgt. Wie, wie maken die keuzes om toch het verkeerde pad op te gaan? En dat is wel heel belangrijk dat uh, preventiewerk een gezicht krijgt. Niet alleen theoretisch blijft, maar mm -hmm. uh, wie zijn die mensen die wel die weg uh, lopen? Ja. Of, ja. Want... want um... Als we, als we hier gewoon aan tafel zitten, ja, de mensen kunnen dat thuis nooit zien, zeg ik altijd maar. Rianne, blakende jonge meid van uh, 25, ja, die, is... dat is dus uh, een ervaringsdeskundige. En dan zeggen de mensen, de leerlingen in de klas, ja, drugsverslaafden, dat zijn de mensen die in de goot leven. Of is dat niet vaak de, het idee, de tendens die ja, zij het, hebben? Dat is een beeld dat ze hebben uh, van, uh, ja, degene die in de goot ligt met de spuit in zijn arm. En uh, dat is een verslaafde. En uh, we staan niet bij stil dat het van uh, allerlei culturen kan komen. Van allerlei leeftijden. Uh, mannelijk of vrouwelijk. Rijk of arm. Het maakt, maakt eigenlijk niet uit. Het kan overal vandaan komen. Mm -hmm. en je kunt ze niet altijd herkennen. Ik zeg altijd, als je hier door de hoop loopt. Uh, dan kun je het onderscheid tussen medewerkers en uh, gasten kun je niet, uh, vaak niet herkennen. Nee. nee. Nou, ik uh, wil na de muziek uh, gewoon voor jou eens willen. Uh, wil ik eens weten hoe zo'n... Uh... Preventieles er, er nou eens uitziet. in de Known, the cords of trust Unbroken But The faith was all my wandering eye. That none could yet restore. tomorrow We hebben zojuist uh, voor de muziek gesproken met, uh, met Erik. We hebben een uh, beginfase gemaakt. En toen heb ik hem uh, uitgedaagd om uh, na de muziek eens in een paar minuten te vertellen... van wat nou een, uh, ja, een preventieles uh, inhoudt die de hoop uh, geeft aan uh, onder andere scholen. Want ik weet ook dat ze dat ook voor kerken doen en uh, verenigingen. Jeugddetentie, uh, ja, voor allerlei instanties dat jullie ook... Uh, uh, juist die preventielessen geven. Hè, voor zowel de gebruiker als uh, of de, zeg maar zeggen, de kinderen. Uh, als de volwassenen, de ouders ervan. Uh, in alle doelgroepen. Maar Erik, brand is los zou ik zeggen. Jij uh, of de informatie en planning afdeling binnen de hoop heeft een afspraak binnengekregen. Want een middelbare school uit, ik uh, noem maar even, Middelharness belt jullie op. Die zegt van wij willen graag dat jullie wat komen vertellen. En dan... Dan gaan we uh, dat regelen, dat we een datum prikken... zodat wij op die school aanwezig kunnen zijn. En uh, het ligt aan hoeveel klassen we moeten voorlichten, uh, hoe groot de school is. En dan gaan we met, uh, als het één klas is met een voorlichter en een uh, gast... dat is een ervaringsdeskundige, uh, naar die school toe. Om daar uh, in twee uh, lesuren uh, iets te vertellen over middelen. Uh, iets te laten zien over middelen... Uh, Oorzaak-gevolg, wat, wat eventuele schade die je kan oplopen bij veel te veel gebruik, bijvoorbeeld bij alcohol of hersenschade. En hoe belangrijk het is om keuzes te maken. Nou, het eerste deel is uh, zeg maar een stukje theorie uh, over de middelen, uh, over gedrag en over leefstijl. Uh, dan het middenste deel laten wij een dvd zien: uh, een korte dvd over, over te veel alcoholgebruik, dat je hersenschade kan oplopen. En als laatste uh, geven wij aan die voorlichting ook een gezicht... door middel van een ervaringskundige... Uh, die net als Rianne uh, zijn of haar levensverhaal vertelt. Mm -hmm. En daarin uh, komen onder andere die, uh, die keuzes... wat je zei al eigenlijk misschien ook wel naar voren. Ja, dus uh, na, in dat verhaal dan uh, gaat van uh, de opvoeding... tot en met uh, waar hij nu is of uh, waar zij nu is... En uh, ook keuzemomenten om, om te gaan gebruiken. Maar ook keuzemomenten om te stoppen. Ja. Ja. En Rian, heb jij ooit ook in het verleden zo'n uh, voorlichting uh, meegemaakt? Misschien niet van de hoop, maar misschien wel via de school waar je toen op zat. Heb je ooit eens wat uh, gehoord? Uh? Vroeger nee. dat je weet? Nee. Over de gevaren van drugs of de keuzes die je daarbij kan maken? Ja, ik, uh, ik heb wel een keer van die boekjes in mijn handen gehad over de gevaren van drugs. En, maar ik weet nog alleen dat ik die boekjes zo interessant vond. Ja, ja. Helaas genoeg. Ja. En Erik, hoe proberen jullie dat interessant te maken voor de leerlingen? Doen jullie dat ook een, ja, door in ieder geval twee lesuren te geven? Maar daarna gaan jullie weg. Drukken jullie dan ook boekjes in de handen? Of probeer je dat te monitoren? Ja, we hebben speciale, wel speciale folders. die die, die, die, uh, die interesse hebben, uh, die ze kunnen krijgen. Maar dan wel met de preventieboodschap daarin. Je hebt natuurlijk twee soorten... Uh, Eén praat over genotsmiddelen en de ander over verslavende middelen. Mm -hmm. En wij zien het als verslavende middelen, dus er zit een risico aan. Je moet niet proberen, want je kunt verslaafd raken. Dat ja. is eigenlijk onze boodschap. Ja. En uh, als je, uh, je, je spreekt dan specifiek naar de leerlingen. Nou, we zeiden net al, Rianne zat eigenlijk in de fase dat ze in het begin van uh, de uitzending zei. Uh, 14, 15, toen heb ik hele belangrijke keuzes gemaakt. Zie nou, uh, jij dat ook zo? Denk je dat misschien wel uh, als jij in een klas staat van 14, 15 jarigen, dat je denkt van eigenlijk komt deze boodschap niet goed aan omdat ze misschien wel met hun hoofd heel ergens anders zitten? Nee, ik, ik zie dat niet zo. Ze, uh, ze gaan bezig om de wereld te verkennen. Hè, dus ze krijgen een bredere blik. Ze komen op een gegeven moment van de basisschool naar het onderwijs. Ze dus, uh, blik wordt verbreed, ja, dan moet je ze toerusten. Zodat ze goede en doordachte keuzes kunnen maken. En als je ze niet toerust, ja, dan kunnen ze uh, onbedachte dingen doen. En als je uh, laat zien wat er kan gebeuren als jij uh, dingen gaat proberen, uh, verslavende middelen gaat proberen, ja, dat, dat je ook risico loopt dat je verslaafd raakt. Ja, uh, eigenlijk zijn die, uh, vervullen jullie een soort keuze die misschien ook wel ouders soms aan hun kinderen zouden moeten voorleggen, of niet? Of juist niet de ouders. Ja, ik denk dat de ouders daar een hele belangrijke rol in spelen. Ze zijn tegenwoordig wel moeilijk te bereiken. Um, maar bijvoorbeeld op het gebied van alcohol ook, uh, Laat je kind zo... Uh, hoe hoger de leeftijd is dat ze beginnen met drinken... Hoe minder kans is dat ze ooit verslaafd raken met alcohol. Ja. Ja. Ouders dus, hebben een hele belangrijke rol in. Ja, heeft jouw moeder uh, in, in de tijd van jullie opvoeding daar wel eens over gesproken? Over, uh, over de, de, de gevaren van drugs, uh, Rianne, of niet? Um, ja, vooral over alcohol. Mijn uh, vader was uh, alcoholist... Uh, dus mijn moeder die, uh, ja, die was zeker wel over verslaving. Ja, die, uh, ja, die heeft er zeker wel over gesproken. En we mochten ook zeker ook niet drinken al. En nee, daar was heel erg haaks op. Ja, ja. Ja. Maar goed, dan is het niet het drinken geweest, dan is het wel de drugs geweest. Ja, het is wel de drugs uh, geworden dan uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Maar heb je, wel, je hebt daar wel eens wat van opgepakt dat je dacht van het begin angstvallig. Of dacht je juist van, nou ja, ze kan me wat, ze zegt het wel, maar ik wil het eens proberen zelf. Um, ja, ik wou het zeker gewoon proberen. Ik wou ook gewoon meedoen. Ik wou er gewoon bij horen. Ja, ja. en dat zijn dus ook waar jullie als preventiemedewerkers uh, voor willen zorgen... of althans een aanzet voor willen geven van weerbaarheid. Als het gaat over dat proberen en dus fase daarop verder. Uh. Ja, zeker weerbaarheid. Um, als wij de tieners er zo uh, toe krijgen dat ze al van tevoren keuzes gaan maken... om niet te gaan drinken of niet te gaan roken of niet drugs te gebruiken... Uh, en dat ze stevig in de schoenen staan. Dan gaan ze het over het algemeen ook niet gebruiken. Ja. En als zij zeggen van we zien het wel. Ja dan kunnen ze meegesleurd worden. Dus het is zeer belangrijk om tieners weerbaar te maken. Ja. Ja. Uh, Rianne als jij uh, nu, nu kijkt naar jezelf. Je bent, uh, ja, je bent uh, binnen de hoop binnengekomen. Uh, heb je ook het gevoel dat je ook hier weerbaarder bent uh, uh, gemaakt door gewoon ook onder andere je, je, je, je behandeling, eigenlijk, je, je gesprek die je hebt uh, om, om uh, te tegenaan te kunnen om die drugs te, te weerstaan? Jazeker. Al die trainingen hier die ik heb gevolgd, die ik nog uh, volg, ja, die kan ik straks uh, praktisch maken als ik straks weer naar buiten ga. Uh, maar God speelt ook een, uh, eigenlijk ja, rol nummer één. Ja. Mijn uh, trek in drugs is uh, weg. In het begin had ik het nog heel erg, maar uh, God heeft die trek echt weggenomen. Mm -hmm. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En uh, als, het, als het inderdaad gaat over van, uh, de, de Hoop christelijke instelling. Uh, als het gaat over van, daar was je van, uh, van bewust, want je hebt duidelijk die keuze gemaakt om gelijk hulp te zoeken bij de hoop. Ja. Dus je wist duidelijk van, nou, ik kom in aanraking met het evangelie. Um, ja, ik dacht er toen niet zo heel erg over na. Daar zat ik mijn hoofd eigenlijk helemaal niet echt bij. Maar mijn moeder heeft heel bewust de hoop gedaan. Een christelijke instelling. Ja, en um, ja, toen eigenlijk zei je net al zelf uh, in een van de, van de blokjes... dat je zei van... Uh, ja, ik heb echt een bewuste keuze toen ook voor God gemaakt. Die is toen als een vader ook echt in mijn hart gekomen. Uh, nou, daar zijn hele positieve keuzes uitgekomen... heb ik in het voorgesprekje net begrepen. Ja, klopt. Um, nou, ik heb me een tijdje geleden laten dopen. Um, ja, om zo ook echt bewust die keuze te maken voor God. Om uh, oude leven af te leggen. En echt ja, opnieuw te beginnen. Ja. Echt een nieuwe start uh, met de Heer. Ja. Fantastisch. Um, en als het gaat over preventiewerk. Uh, hoe, hoe komt die christelijke identiteit van de preventiewerk naar voren, Erik? Het is ook belangrijk om te benadrukken dat wij uit een christelijke visie... Uh, de voorlichting geven en ook zo tegen de middelen aankijken. Dus zowel uh, bij levensstijl als bij uh, voorlichting over verslaving zullen we dat zeker uh, aankaarten. Ja, en dat, dat, uh, hoe, hoe kaart je dat bijvoorbeeld als één voorbeeld aan van wat is dan een christelijke levenswijze? Wat is daar een keuze in? Nou, een christelijke levenswijze is van, uh, er staat in de Bijbel, je moet je niet laten knechten. En dat betekent dus als je middelen gaat gebruiken... Of, of dan word je bijvoorbeeld geknecht door een middel. Dan heb je je keuzevrijheid verloren. En uh, dan, dan, dan zoek je ook het middel en niet uh, God bijvoorbeeld. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen naar de muziekjes over de toekomst praten. Verslaving heeft een verwoestende uitwerking op de verslaafde zelf en zijn omgeving. Daarom helpt de hoop GGZ niet alleen de verslaafde... Zijn familieleden, partner of kinderen zijn voor ons net zo belangrijk, want ze hebben het vaak hard te voortduren gehad. Het oude partnerwerk van De Hoop begeleidt partners en familieleden van verslaafden. Kijk voor meer informatie op de of neem tijdens kantooruren contact met ons op via telefoonnummer 078 631 32. oktober is er een gratis ondernemerscongres bij woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, onderdeel van de Hoop GGZ. Vanaf 3 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding over het terrein van Horeb. Daarna kunt u luisteren naar onder andere burgemeester De Graaf van Apeldoorn, Willem den Hertog, voormalig eigenaar van Den Hertog IJs en Ari de Rover, communicatietrainer. Na deze sprekers kunt u meegenieten van een barbecue. Voor meer informatie en om uzelf aan te melden kunt u gaan naar vriendenvandehoop.nl voor de muziek hoorde u een spotje van het oude partnerwerk van de hoop. Dat is uh, uh, een onderdeel van de hoop waarin ouders, partners, familieleden van uh, verslaafden, ex-verslaafden hulp kunnen krijgen. Uh, kunnen praten over de, de problemen die er zijn. Uh, nou vind ik het heel bijzonder dat uh, Rianne een, uh, ja, een echte biddende moeder heeft gehad uh, ja, in de tijd dat ze verslaafd geweest is. Niet alleen zij, maar ook de broer. Dat zal een pittige tijd zijn geweest voor je moeder. Maar ze heeft wel vol hart. Ze heeft wel vol hart, zeker. Ja, en daar ben je heel dankbaar voor, zeker? Daar ben ik heel uh, dankbaar voor, zeker. En het gebed is ook uiteindelijk ook voor het, ook dat we allebei hier zijn gekomen. En, uh... Ja, en uh, ik hoorde zelfs in het vorige dat je zei zelfs uh, dat je zus onlangs een keuze heeft gemaakt, uh, voor, ook voor, uh, voor Jezus. Ja, ze heeft ook de keuze gemaakt toen ik werd gedoopt. Ja, is ze ook heel erg geraakt in haar hart. En toen heeft ze ook echt de keuze gemaakt voor God. Want ze weet wie God is, maar ze heeft God losgelaten. Maar ja, ze voelde gewoon dat God haar niet heeft losgelaten. En Ja, ze heeft de keuze weer genomen. Geweldig. Ja. dubbel feest was het die dag. dubbel feest, ja. ja, zeker. Als we het ja, aan het eind van deze aflevering hebben, vraag ik altijd van, of wordt er altijd gevraagd, hoe zien we Rianne over vijf jaar? Hoe, hoe zie je dat zelf voor je in de toekomst? In de toekomst? Nou, uh, mijn eigen huisje. Uh, mijn eigen baan. Ik wil weer graag in de zorg werken. Um, ja, uh, lid van de gemeente Nehemia. Ja? Daar ben ik nu ook mee bezig. Omdat ik, ik ga nu de kring volgen. Die volg ik al, zo word ik ook automatisch lid. Okay. Um, ja, en ik hoop ooit natuurlijk ook te trouwen. En kinderen heel graag. Ik wil graag moeder worden. Ja. En uh, ja, gewoon nog steeds dicht bij God, want uh, zonder God uh, reed je het gewoon niet en met God wel. Dat heb je duidelijk uh, ja, ervaren natuurlijk, in heel het proces dat je ook bij de hoop bent binnengekomen. Dat heb ik duidelijk ervaren en ik uh, voel me gewoon gelukkig in mijn hart, ondanks dat ik in de hoop zit, uh, heb ik vrede in mijn hart en met mezelf en met alles wat er is gebeurd. Ja. En hoe gaat preventie verder uh, de komende tijd, Erik? Wij hopen nog heel veel scholen te kunnen bereiken uh, en kerken met voorlichting, met de boodschap. Zodat er steeds uh, minder mensen uh, de keuze maken om verslavende middelen te gebruiken. Ja, nou ik uh, wil jullie in ieder geval bedanken. En ik uh, zal afsluiten met wat uh, zakelijke informatie. Maar eigenlijk wil ik vragen aan Rianne om even na te denken. Uh, als laatste wil ik jou zo meteen vragen om... Uh, ja, misschien ook wel de luisteraar toe te kunnen spreken... die misschien wel luistert... die in eenzelfde situatie zit voor zichzelf... of misschien wel een kind heeft... hoe jij iemand zo zou kunnen bemoedigen. Um, nou wilt u nou meer informatie over de hoop... over uh, het hulpaanbod... over de preventie... Uh, over uh, ja, alles wat de hoop doet... dan kunt u ons uh, bellen tijdens kantooruren op 078 6111222 222 078 -222. Of u kunt uh, e-mailen naar info Dus info.org. Of u kunt onze website bezoeken op www.thehoop.org. Dan kunt u gewoon alle informatie vinden. En dan kunt u ook uh, dit uh, radioprogramma naluisteren. Uh, als laatste heb ik nog een paar. Uh, Agendapunten, zo hebben wij 24 september aanstaande een radioavond. Dat is een avond voor uh, radiomakers en die willen, meer willen weten over het programma van De Hoop. Hoe zij dat ook eventueel bij hun uh, radiostation kunnen uitzenden. Die zijn hartelijk welkom om hier uh, op een radioavond te komen uh, met het thema Radio voor wie. En we hebben op uh, 30 september hier bij De Hoop ook een kinderconcert van uh, Marcel en Lydia Siemer en Herman Boon. Uh, alles kunt u meer, oh, meer informatie over dit alles kunt u vinden op onze website uh, www.dehopen.org Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, graag zou ik Jan het laatste woord uh, willen geven voor deze aflevering. En tot de volgende keer. Um, nou, ik wou in ieder geval zeggen dat als je in de problemen zit met drugs... Um, ja, stap op iemand af, want uh, iedereen heeft iemand anders nodig... Uh, alleen red je het niet. Ik heb altijd gezegd, nou, alleen red ik het wel. Maar vraag om hulp. En ook als je bang bent om naar de hoop te komen. Er zal een wereld voor je opengaan. Want uh, ja, ja, God zal je hart veranderen. En ja, dat zal je toekomst gewoon veranderen. En ook weer toekomst geven. Ik ben bij hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik ben in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvraag. Om hier. Ja. Ik zit hier ook voor eetverslaving. We hebben ja, nog geslaagd om te Steun het werk van De Hoop. Maak uw gifte over op giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel.